5 uur, het NOS-journaal. Gert Kluk. Politici in Washington overleggen over Syrië. VN-inspecteurs geland in Nederland. En staatssecretaris Steven ontkent dat gevangenissen te sober worden. Het weer in het westen geregeld zon in het oosten en zuidoosten is nog een enkele bui. Het is 19 tot 21 graden. Morgen veel wolken, vooral in het zuiden ook wat zon. In het noorden kans op een bui. Volgende week blijft het droog met meer zon en het wordt warmer.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 Poetin heeft zich altijd hard gemaakt voor Assad. En dat zal hij waarschijnlijk ook blijven doen. Dus dit verzoek lijkt nou niet de opmaat tot een, een nieuwe diplomatieke doorbraak. Nee, Dus die bewijzen komen dan nog niet op tafel. Ja, Ban Ki-moon heeft gezegd dat het mogelijk nog twee weken duurt... voordat de resultaten uit de laboratoria beschikbaar zijn van de inspecteurs. Wachten de Amerikanen met een uh, strafaanval tot die resultaten er zijn? Uh, nee, waarschijnlijk niet. Hè. Kerry heeft al herhaaldelijk gezegd dat de VN hem niks kan vertellen. Hè. Zijn grote kritiek op de VN is dat hij alleen onderzoekt of er chemische wapens zijn gebruikt. Nou, daarvan zei hij van de week al. Ja, Dat kan je met eigen ogen ook wel zien op de televisie. De belangrijkste vraag voor Kerry is wie heeft die chemische wapens gebruikt. Nou, daar zal Ban Ki-moon over twee weken ook geen antwoord op kunnen, kunnen geven. Dus nee, de Amerikanen gaan hier niet op wachten. Ook al heeft Obama nog steeds formeel geen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 En het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... heeft het reisadvies voor Libanon aangescherpt. Niet essentiële reizen naar het land worden afgeraden. Vooral vanwege de ontwikkelingen in het buurland Syrië. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Staatssecretaris Teven van Veiligheid ontkent dat gevangenissen te sober worden. Hij reageert op kritiek van de Raad voor Strafrechttoepassing... die zegt dat de versoberingsplannen van Teven ingrijpend en onverantwoord zijn. Teven wil gevangenen eerst in een sober regime plaatsen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 Mag ik Bransma, je hebt deze meneer Bachman gesproken. Om welke wedstrijden in Nederland gaat het? Dat zou ik ook heel graag willen weten. Dat heb ik hem uiteraard ook gevraagd. Maar dat kan en dat wil Andreas Bachman niet zeggen. Hij zegt namelijk de informatie is ook bekend bij de Nederlandse justitie... en hij wil zijn Nederlandse collega's niet voor de voeten lopen. Bachman bevestigde overigens wel dat het om betaald voetbal gaat... de wedstrijden in de Eredivisie of Jupiler League. Hoe heeft hij deze gevallen van fraude ontdekt...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 We hebben hier in Deutschland Telefonüberwachungen durchgeführt. We hebben die Telefonüberwachungen ook teilweise... met Hilfe der niederländischen Behörden in de Niederlanden durchgeführt. En op grond der Auswertung der Gespräche sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir insgesamt aus dem Jahre 2009 vier manipulierte Spiele van Holländischen Mannschaften haben. Ja, daar zegt Bachmann... dus inderdaad in Duitsland telefoons afgeluisterd, in Nederland ook samen met collega's. En op grond daarvan zijn we tot de conclusie gekomen, dat inderdaad.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 Ja, kan ik bestätigen. Um, ik wil aber nicht bestätigen, dass es Spiele sind in de Niederlanden, sondern ik wil bestätigen, dass wir äh, niederländische Mannschaften haben, die möglicherweise benachteiligt worden sind durch Spielmanipulationen. Das heißt also, dass auch teilweise auf Schiedsrichter eingewirkt worden ist, um Spiele zu verändern, um Ergebnisse dann wunschgemäß äh, herstellen zu können. und da sind auch unseres Erachtens niederländische Mannschaften durchgeschädigt worden. Ja, bevestigend, dus inderdaad, drie Nederlandse Clubs hebben uh, naar onze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 Door werkzaamheden staat de file op de A10 de Ring Amsterdam. Tussen de knopen de Nieuwe Meer en Amstel 3 kilometer. Tussen de knopen Amstel en Watergasmeer is de A10 het hele weekend dicht. Op de A67 Eindhoven richting Venlo is een auto met aanhanger geschaard. Tussen Afrit Venlo en Knopend is de weg zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Er staat inmiddels 2 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. De hoofdpunten van deze uitzending in de Verenigde Staten... vindt politiek topoverleg plaats over een mogelijke aanval op Syrië. Misschien legt minister Kerry de bewijzen die hij zegt te hebben... over de betrokkenheid van Assad bij die aanval op tafel. Op Rotterdam-Diheek Airport is het vliegtuig geland met de vn wapeninspecteurs... die onderzoek hebben gedaan in Syrië. En staatssecretaris Steven ontkent dat gevangenissen te sober worden. Dit was het NMAS Journaal zo dadelijk opnieuw langs de lijn.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 Zo wordt klein. Het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Goedemiddag. Welkom terug bij Langs de Lijn met het sportforum. Mark gaat John Volkers en Maarten wijfels gaan we zo weer verder mee praten. Er is ook actuele sport. De Vuelta 8e etappe. Sebastian Timmerman. Bijna. Ja, naar Fabian Cancellara. Ja, 8,5 kilometer nog. Ik kijk naar Fabian Cancellara, wilde ik beginnen. Die heeft kilometers lang op kop gereden van het peloton. Uh, dat allemaal voor Christopher Horner, Zijn ploeggenote nummer 2 uit het algemeen klassement. En nu heeft Cancelara uh, zijn energie verspeeld. Verbruikt en laat hij het gaan. Horner zit in tweede positie van het peloton. Achter Matthew Boucher. Basso komt naar voren. Maar het komt nog niet echt los in dat peloton. We hebben nog geen aanval gezien van de klassementsrennen. We weten wel dat dag een beetje midden in dat peloton rijdt, maar dat Mollema vrij ver van achter in het peloton rijdt. Peloton dat nu weer op een wat steiler gedeelte zit. Vooraan, 21 seconden voor het peloton, rijden nog drie koplopers. Dat zijn Cataldo Nerts en Rafael Vals, die rijdt dus voor vakantieleid DCM. Achteraan in het peloton gaat toch een grote naam er nu af. En dat is Roman Kreuziger. En dat is eigenlijk de eerste grote naam die we zien lossen. 8,5 kilometer nog te klimmen tot aan de finishlijn. Nog een klein wielerberichtje uit Frankrijk. Dat was de laatste wereldbeker wedstrijd voor vrouwen. je mag één keer raden wie daar wint. inderdaad, Marianne Vos heeft daar de Grand Prix Ploeg gewonnen. En ze heeft daarmee vijf van de acht wereldbekerwedstrijden gewonnen dit seizoen. ze is in vorm. vier weken voor het WK. We heeft wel een beetje last van de rug, maar uh, wint dus weer de wereldbeker. een fenomeen is dat. we gaan verder met het sportforum. Uh, we gaan verder met het voetbal te beginnen met de loting voor de Champions League uh, in de aansluiting tot wat we besproken hebben. Voor vijf uur. Uh, wat hebben we nog te zoeken in Europa, zou je kunnen uh, zeggen. De loting namelijk heeft Ajax samengebracht met Barcelona, AC Milan en Celtic. Een pittige, maar toch ook mooie loting, vindt de trainer van Ajax Frank de Boer. Het zijn fantastische affiches. Uh, nogmaals, uh, clubs zoals uh, Celtic, Barcelona en Milan. Wie ja, wil daar niet tegen spelen? En, uh, ik denk dat het fantastisch voor, voor de spelers, de staf, uh, maar ook voor, de, voor, voor het publiek is. En... Ja, ik wil uh, daar uh, onze huid gewoon uh, heel duur verkopen aan die club. Ja, Maarten Wijfels, Maarten, wat zijn de kansen van Ajax? Want uh, nou, uh, hij, hij klinkt een beetje als een toerist in Europa, Frank de Boer. Nou ja, als je deze drie ploegen nou is vergelijkt met Ajax... dan is Barcelona is voetballend, sterker dan Ajax. Um, AC Milan is uh, cynischer dan Ajax. Uh, leper, uitgekookter. En Celtic is fysieker dan Ajax. Dus ik, ik, ik moet zien of zij, uh, of, of zij wel derde worden... Ja, maar vind, vind jij het ook een mooie poel? Hoe vind je de opstelling ook van Frank de Boer? Nou ja, het is wel een beetje de tragiek van, van nou ja, toch ook van Ajax dat. De boer had echt in zijn hoofd, als we dit, deze, deze ploeg bij elkaar kunnen houden... dan de afgelopen twee jaar is het hè, dan net niet gelukt om... of niet gelukt om, om die tweede ronde Champions League te halen. Maar als we bij elkaar blijven en we hebben een iets betere loting... dan moet het lukken. En de man die dat geloof uitstraalde en die daarvoor ging... die hoor je nu zeggen, ja, derde plaats maximaal haalbare. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk wel, wel, wel pijnlijk, vind ja, ik. Het is misschien wel realistisch. Nee, het is realistisch, maar het geeft aan... Het geeft eigenlijk aan, als je verder doorredeneert... dat er is een revolutie bij Ajax geweest. Nou, daar kun je van alles van vinden. Maar de, de, de gedachte is nog steeds... omdat Ajax weer moet gaan aanhaken... Bij de, bij, bij de betere clubs in Europa. Maar het beeld is dat er... ondanks dat Johan Cruijff zich ermee bemoeit en ondanks dat allerlei oud-voetballers zich ermee bemoeien... nog steeds hetzelfde gebeurt. De beste spelers gaan weg. En die worden opgevolgd door, door weer jongere spelers... die het allemaal weer moeten leren. En als ze het geleerd hebben, dan gaan zij ook weer weg... En ja, uiteindelijk verandert er niet zoveel. Kruijf ja. raakte zeer geïrriteerd toen, uh, toen Ajax zo uh, royaal verloor van Real Madrid. En nu komen ze tegenover Barcelona te staan, wat absoluut een betere ploeg is. De... Ja. Ik ben echt heel, heel erg benieuwd, als Ajax wordt afgestraft... hoe Kruijf hierop zal reageren. Nou, of ja, hij dan... zich misschien voor eeuwig terugtrekt uit Ajax. Dat nee, zou nee, misschien nee, een... maar ze, ze zullen gewoon blijven zeggen dat het, uh, uh, de jeugdopleiding... Dat, dat ze daar anders werken en dat dat op termijn pas beoordeeld kan worden... of dat effect heeft, maar... Wat, wat, wat ja. zij denken is dat, dat je jeugdspelers op hun achttiende... <coughs> al, al zoveel beter kunt maken dan jeugdspelers van 18 nu zijn. En ja, ik, ik, ik betwijfel ja, dat ten zeerste. Ajax heeft natuurlijk wel te maken met die transfer-deadline... Uh, die, uh, die maar opgerekt wordt en opgerekt wordt. En dat ze nu dus Eriksen alweer kwijt zijn. En ja, de vraag is of ze die kunnen vervangen. Nou ja, waarschijnlijk niet. Want uh, wat ze nu... Kijk, ze kunnen nog iemand, iemand halen in de laatste dagen van de transferperiode, maar ja, eigenlijk had je dat, uh, als je echt de doelstelling dus wil, wil nakomen die, die je hebt gelegd van we willen weer bij de, meer bij de, dichter bij de top komen, dan uh -huh. had je misschien toch al moeten investeren in een speler die, ja een speler als Maher misschien, of, of, of, of daar ze hebben van Ginkel geprobeerd, is niet doorgegaan, maar een speler die... Die er nu meteen al had kunnen staan als vervanging. Ja, waarom speelt Van Ginkel er niet bij Ajax? Nu? Nou ja, dat, dat hebben ze geprobeerd. Maar dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat mocht eigenlijk van Chelsea niet. Die, die uiteindelijk bepalen door hun... Die bepalen een, eigenlijk een, wat er gebeurt bij Vitesse. Waardoor ja. Van Ginkel niet naar Ajax mag. Ja, dat was, dat was echt uitgesloten. Dat? En, uh, da, die, ja, dus ging dat niet door. Die deadline van transfers. In, in, in, die, die, daar is altijd discussie over. En nu begint Platini zich er tegen te ja, ma, ma, Eindelijk Platini. Ja. Laat hij eens wat uh, goeds ja. doen voor voetbal. Nou, ja, dat zou heel goed zijn, maand terug. Is er is één een reden te bedenken waarom dat na 2 september is en niet nou ja, op 1 augustus? Heel simpel, heel simpel. De Italianen en de uh, Spanjaarden die beginnen pas... Die is ook begonnen nu. Ja, maar Italië is 24 augustus begonnen met de competitie. Dus die, hm. die twee grote landen, die heel invloedrijk zijn... die, die, er, ja, die willen absoluut niet dat er op 1 augustus al een transferdeadline is. Want zij beginnen pas eind augustus. Dus zolang die competitie zo laat beginnen, zal er nooit voldoende meerderheid zijn om die transferperiode zo ver terug te krijgen. Alleen Marcel Brands, de directeur van PSV, die zei van de week in Milaan... dat ze wel in Europa aan het, aan het lobbyen zijn... of het dan misschien na half augustus terug kan, zodat je al iets meer... Uh, beschermd bent als, als Nederlandse clubs die begin augustus al ja. met de competitie beginnen. Ja, want uiteindelijk. Uh, iedereen heeft daar last van. Ja, en vast. hij zegt iedereen dat. Voorbeeld bij, hij zegt dat Duitsland bijvoorbeeld daar wel in mee wil. Dus misschien. En Duitsland is steeds invloedrijker. Dat dat, dat dat een rolletje kan spelen. Maar, maar... Twee, landen, twee landen kunnen dus een systeem overeind houden dat de andere 48 landen misschien niet zo fantastisch gevonden nou ja, wordt. De, maar de Engelsen vinden het... Kijk, tot Tottenham Hotspur wordt nu genoemd. Hè? Christian uh -huh. Eriksen gaat aan de, Dat is typisch een club die altijd in de laatste week van de transferperiode... Ja, maar, ja, maar als je, je in de, de, de laatste week kom. gewoon een maand eerder ligt, heb je ook, ja, heb je ook ja, een precies, laatste week. Toch? Maar, maar misschien, ja, maar misschien... Uh, ik denk dat zij ook het denken, nou ja, maak ons het uit. Uh, laat het maar zo als het is. Ja, ja. geld genoeg om... Ja. Uh, ...andere spelers te kopen. Ja. We gaan naar het uh, wereldkampioenschap judo. Het is de laatste dag van het individuele toernooi. Maar we gaan eerst toch even naar Sebastian Timmerman. Want de Huelta, achtste etappen, Sebastian. En slecht nieuws voor de fans van Bauke Mollema. Hij zat er net al achterin. Hij heeft de groep met favorieten. Nog zo'n 35 man groot heeft hij moeten laten gaan. Laurens ten Dam zit daar wel in. Maar wel in zo'n vijfde, zesde na laatste positie. Zes kilometer nog te rijden. Nog twee man vooraan. Cataldo en Nerts. Maar het peloton rijdt. Die groep met favorieten rijdt daar vlak achter. Maar de echte aanval van een van de klassementsrand. Mannen hebben we nog niet gezien. Daar zit het wacht op. Maar Mollema er dus af. Het WK judo dus in Rio de Janeiro. Vier medailles tot nu toe behaald. Er kan er vandaag eentje komen nog voor Henk Grol. Staat in de kwartfinale. horen we zo meteen meer over. Maar tot nu toe dus drie keer brons en één keer zilver. Was er gisteravond voor Marina Verkerk. In een klasse tot 78 kilo. Ja, voor Verkerk had het haar tweede wereldtitel kunnen zijn. Misschien wel moeten zijn. Maar het ging niet door. Ik, uh, ik weet niet meer wat er gebeurd is. Dat vergeet ik altijd gelijk. <laughs> maar... Um... Ja, ze had me gewoon uh, een goede score en daarna ging ik meer risico's nemen en uh, dacht ik, ja, ik, ik moet nog ergens gewoon uh, proberen. Maar dat, uh, nou ja, ik kon het niet meer terughalen. Nee, maar had je, had je tijdens die partij nog wel ergens gevoel van, Wie uh, die weet, het kan nog? Ja, het kan, ja, want ik had wel goede momenten nog steeds en uh, doordat ik ook wel goed begon. Dus, maar ja, dan sta je een wasari achter en dan is het toch wel heel lastig. Maar goed, ik, ja, ik, als ik eronder zou schieten en mijn op zou zitten... dan uh, kan het zo uh, over zijn. Dus ik dacht, well, ik moet vol worden voor de vo volle score gaan. Maar dat, uh, dat ging helaas niet meer. Marina Verkerk, uh, Mark Huizega, heeft ze uh, zilver gewonnen of gaat verloren? In jouw ogen. Um, ik zou in eerste instantie zeggen, uh, zilver gewonnen. Uh, ze ging niet als de grote favoriete van start. Uh, ze was de nummer uh, 11 van de wereldranglijst. Uh, ze is uh, natuurlijk wel vier jaar geleden wereldkampioen geworden. Toen eigenlijk vanuit de betrekkelijke anonimiteit. Uh, maar sindsdien heeft ze nog niet zo'n grote prestatie weer neergezet. Dus je dan zegt, Marhinde Verkerk: zilver op het WK. Zeg, ja, top prestatie. Maar kijk je naar de finale? Uh, ja, als je dan eenmaal ziet hoe ze in het toernooi bezig is. En ze draaide echt een sterk toernooi. Heel gefocust, heel gedecideerd. Um, eigenlijk zonder in gevaar te komen. En als je dan weet dat ze de finale gaat judoën... tegen Kyung Sol, Noord-Koreaanse, we weten er weinig van. Hij heeft nog heel weinig grote prestaties staan. En dan denk je, ja, dit is uh, uh, een, schot, uh, een kans voor open doel... om uh, een tweede wereldtitel te halen. Ja, dan is het wel jammer dat dat net niet gelukt is. Ja, en dat licht heeft ze misschien wel verloren. Ja, ze, zeg maar, ze heeft zilver gewonnen, maar ze heeft toch net uh, de finale verloren. Ja. Is het zo, hè? Als je als, elde, Marten Weijfels, als, je dat als, als elfde... Zeg maar aan een toernooi begint en je haalt aan de finale dat je al zo uh, uh, tevreden en, en blij bent uh, dat dat is gelukt dat je, dat je misschien net die echte uh, nee, ik zag niet meer. Het was, uh, dat was bij uh, Mahinde ook wel heel duidelijk te zien, zo die was zij, gefocust. Hè? Zij won de halve finale en natuurlijk, er waren even ik denk twee handklapjes en een glimlach en daarna kwam ze de mat af. Uh, coach de Korten langs de kant. Nou, die weet ook wat het is uh, om mensen verder te brengen dan alleen een finale. Uh, en het was direct weer het vingertje omhoog. En focus, let op, straks over een half uurtje staan we in de finale. En daar gaan we de karwei. Afmaken. Dat, dat zag ik bij, ook bij Marhinde heel sterk. Die was echt partij voor partij aan het afwerken en die wist dat ze nog niet klaar was. Okay. Je ziet het inderdaad soms wel hoor. Mensen die echt juichend de mat afkomen na een half finale en de coach in de armen worden genomen en dan wordt er al feest gevierd. En daar zit ook al een zijn. Je moet Je moet het doel niet. Het moet niet zijn de finale spelen... maar het doel moet eigenlijk zijn op het bordes van de koningin komen. Want dan heb je hem gepakt. Ja. Dat vond ik wel, wel een mooie beeldspraak. Ja, je moet eigenlijk niet schrikken als je ver <tus> komt. Want dat is toch eigenlijk eindelijk je doel geweest... als je je toernooi begint. Ja. Maar je, je kan hm. je wel voorstellen, hoe deed jij dat in, in, in, in zit niet? Dan sta je in de finale en dan denk je toch even van... ik heb bijna goud op, op ja, te ik Spelen. Ja, ik heb in die halve finale wel even gejuicht. Want ik, ik schoor er in een Ippon... dus dan heb je sowieso even zo'n moment <tus> van ontlading... dat je weet, ja. boem, ja, de partij is binnen... En daarna is het weer oké, okay, rustig. En ik, uh, ik ja, voor mij was het hetzelfde. Ik liep ook de mat af na Chris de Korte. Ja. En ik had ook mijn vingertje omhoog van uh, nog één partij te gaan. En daarna liepen we gewoon heel rustig weg. Sloot ons weer af. En uh, was het gewoon even wachten op de finale. Ja. Je moet het maar kunnen natuurlijk ook. Uh, Kim Polling, uh, zij pakte het brons gisteren in de categorie tot 70 kilo. Dat ja. is een fenomeen hè? Ja, ja, ja absoluut. Zeker dit seizoen. Uh, alles gewonnen tot... Ze, had, ze heeft tot alles het gewonnen. Finale. Ze heeft vijf toernooien uh, ge gemaakt dit jaar. En alle vijf gewonnen. Geen partij verloren. Europees kampioen geworden. Uh, van de grootste sterren gewonnen. Uh, en ook op indrukwekkende wijze. Dus een favoriet voor de wereldtitel. Um, maar zes weken voor het WK uh, heeft ze een, een flinke scheur in de knieband. En het was echt heel onzeker of ze überhaupt kon starten op dit WK. Dus dat maakte het een heel apart ja. verhaal. Ze kon... Geen trainingen maken. Ze moest revalideren. Pas op het laatst kon ze een beetje gaan judoën. Dus het was heel onzeker wat ze, wat ze kon nu. Dus uitzonderlijke prestatie eigenlijk. Zonder eigen training dan toch nog brons pakken. Ja. En daarom was ze toch uh, heel emotioneel en heel blij met deze medaille. Omdat uh, ja, het had ook zomaar kunnen zijn dat ze gewoon in Nederland was achtergebleven. Mm. En nu pakt ze toch als debutant uh, brons op een WK. En zegt ze ook van, ja op dit moment zat er niet meer in. En ben ik heel blij dat ik uh, het op deze manier heb kunnen afmaken. Mark. Henk um, die stond ook steeds geblesseerd in de grote finales te judoen. Uiteindelijk heeft dat wel wat afgedaan aan zijn fitheid... en, en kansen op Olympische Spelen en dergelijke. Is, loopt zij niet het gevaar met, met deze acties, eh, Polling, dat, dat, dat, dat ze... Haar, haar fitheid cadeau doet... Uh... Nou, de, uh, op zich een, een ingescheurde knieband zoals ze die had... Uh, dat kan redelijk goed herstellen. Ik heb uh, ik denk, alle, alle banden in mijn knieband eens een keer ingescheurd. Okay. En dat, dat, is me, dat is met wat de rust en de revalidatie prima te herstellen. Dat duurt alleen even. En ja, die tijd had ze dan niet. Uh, het was niet een, uh, een blessure waarvan je zegt... Van, nou ja, als je daar nog een keer verkeerd doorheen gaat... dan uh, uh, loop je een jaar achterstand op. Zo erg was, uh, was het ook uh, gelukkig niet. En kan zij zonder Chris de Korter verder? Uh, Kim Polling werd niet door Christen Korten... Uh, dus, dus, uh, maar werd in de Verkerk, kerk, sorry. Ja. Ja, ja. Maar in de Verkerk, die ja. overigens ook met een knieblessure kampte uh, voor het WK... maar iets minder heftig dan die van Kim. Uh, die werd begeleid door Christen Korten, uh, mm -hmm. al jaren. Steeds uh, uh, zou nu al twee WK-finales meegejuwde. Ja. En de dag ervoor, uh, Annika van Emden, die brons haalde ook met Christen Korten. Uh, nee, ja, je snijdt meteen uh, het, het volgende onderwerp aan. Dan <laughs> Christen, Korte onderwerp. Dan, maar. Christen Korte, 75 jaar <laughs> succescoach. Ja, ik leg er even iets <laughs> ja. meer uit, want daar ben je naartoe, denk ik, John. Het is, ja. een, uh, het is ook een man die echt ontzettend veel voor het judo heeft betekend. En nu is het geval, uh, judo, judo moet worden gecentraliseerd op Papendal. Ben Zondermans heeft hem bedacht, jouw oud collega. Ja, nou, pappenal is nog niet zeker. Dat is eigenlijk heel veel. En Christen is er Korte niet komt zeker. niet voor in die plannen. Ja, dat, daar lijkt het in ieder geval wel sterk op. Wat het nou precies gaat worden, dat, dat weet nog niemand. En als iemand het weet, dan heeft hij het nog niet gezegd. Maar kan je kristenkorten uh, nog passeren? Als, je, als hij zich ja. weer bewijst, andermaal. Ja, nou, ik denk dat hij deze medailles van deze WK niet eens nodig had... Uh, om zich te bewijzen. Want sinds de, de tachtiger jaren heeft hij al uh, wereldtitels... Olympische titels, mm -hmm. Europese titels, uh, alles... Uh, en daarbij nog heel veel mensen opgeleid. En, uh, ja, het, uh, ik, ik zou hem niet langs de kant zetten. Uh, en uh, hij is 75. Hij gaat, ook niet, uh, hij gaat ook nog niet heel lang meer uh, dit werk doen. Maar ik had zeker met hem om de tafel gezitten... Om, uh, uh, om te kijken van, nou, hoe gaan we die laatste fase... Ja. kunnen we dat het beste invullen? Zowel voor, niet alleen voor Chris, want Chris is, uh, hij heeft een dienende rol. Dat is de coach. Dat is niet degene die de, pre, die de medailles moet winnen. Het gaat om de judoka's. Mm -hmm. En als die zeggen van, ja, maar wij kunnen eigenlijk het echt het best presteren... en dat bewijzen we keer op keer met Chris langs de zijkant... Ja, dan moet je daar toch even mee in gesprek om te kijken hoe je dat het beste kan oplossen. Ja, wordt hij... Uh aan de kant geschoven, denk je? Vind je de goede zaak, laat ik het zo zeggen... dat, dat het gecentraliseerd wordt, überhaupt? Ja, is het de... eigenlijk al heel veel vrouwen... Hè, die vrouwen trekken allemaal naar elkaar toe in Rotterdam bij hem. Ja, een, ja, een, soort, uh, een soort natuurlijk proces ontstaat er al... dat uh, de beste judokers elkaar opzoeken. Uh, uh, en dat, uh, dat gebeurt eigenlijk de afgelopen jaren altijd al... eigenlijk in, in Haarlem, in Rotterdam, waar de ja. sterkste clubs zitten. Uh, <kijf> daar zitten de trainers met, de, met veel ervaring... en er zitten veel sterk judo's bij elkaar. En de judokas hebben je nodig om tegen elkaar te knokken. Um, ja, nu, ze, nu gaat dat uh, waarschijnlijk wat meer geformaliseerd worden. Maar in welke vorm, ja, dat, is nog, uh, dat is nog onduidelijk. Wordt het één punt, worden het twee punten? Houden we toch de vier punten die we al hebben in Nederland? Um, ja, er, er is nog veel onzekerheid. En uh, dat dat op misschien zich is al vervelend. Erg, juist, dat is al onverstandig, toch? Ja. Om, om, om in een heel voor vast plan te komen. Ja, het is nu, uh, het is, op dit moment is het heel lastig voor uh, de grote clubs en voor de judoka's om te weten hoe ze hun uh, toekomst het beste kunnen invullen, hoe ze ja. afspraken kunnen maken met uh, sponsoren, partijen, gemeentes. Uh, omdat uh, ja, niemand weet waar die aan toe is. Uh, wordt er over een jaar nog in Rotterdam gejudo'd? of wordt er op Papendal gejudo'd? wordt er in Amsterdam gejudo'd of in Haarlem. Dat is allemaal nog uh, onzeker. Dus uh, ik denk dat we daar uh, de komende maanden nog wel wat ontwikkelingen kunnen verwachten. John? En dat moet gekoppeld worden aan de CTO's. C dat dus is de uh, centra voor, voor training en onderwijs. Uh, uh, ja, voor, voor topsport en onderwijs er zijn vier punten van, uh, in Nederland. Uh, Heerenveen, Eindhoven, Arnhem, waar Papendal zit en Amsterdam. Ja. Uh, dat is ook wel onderdeel van de discussie. En ja, moet je daar per se zitten of moet je daar uh, niet zitten? Dat, ja. uh, nou ja, de, er, uh, ja, zoals ik zeg, er is nog niet veel duidelijk. Ondertussen dat Henk Grol op de mat. Ja. Uh, voor zijn kwartfinale partij. Uh, ja. uh, Houd dat uh, vooral ook in de gaten tussendoor. Uh, de, nog geen score, zie ik. Um, uh, hoe kan je verder toernooi Wat vind je verder van het Mark? Vo voldoet Nederland? Presteert uh, Nederland naar behoren? Ja. ja, ik denk dat we... we staan, de teller staat nu op vier medailles. Uh, drie keer brons, één keer zilver. Ik denk dat dat uh, zeker geen verkeerde score is. Maar hebben we hier ook te maken met een na-Olympisch jaar? Ja, dat hebben we. Maar... Uh, Merk je dat ook op zo'n toernooi? Met ja, maar het is niet dat als er een Na Olympisch jaar is, dat Nederland dan ineens meer medailles haalt. Ik bedoel, want dat geldt voor elk land. Um, er zijn natuurlijk een aantal mensen uh, zijn gestopt. Uh, maar er komen ook weer veel nieuwe, uh, nieuwe mensen bij. Dat is toch een, een continu proces. En, ja, weet je, iedereen wil toch ook graag wereldkampioen worden. Um, dus uh, uh, de hele wereld is hier toch wel weer naartoe gekomen. Um, we, qua, we zijn met een hele grote ploeg vertrokken. Uh, Nederland, 17 deelnemers. Ik denk dat we nog nooit zoveel deelnemers op een WK hebben gehad. Ik denk dat, we nu, uh, dat dat wel het gevolg is dat we nu aan het begin weer van de nieuwe Olympische fase zitten. Uh -huh. En dat er veel nieuwe, nieuwe uh, jonge mensen ook de kans krijgen. Dat is uh, belangrijk, hè? Om zulke toernooien te huren? Ja. Uh, ja de, uh, er zijn natuurlijk andere grote toernooien ook. Um, uh, je zou kunnen zeggen, nou, er zijn voldoende kansen om ervaring op te doen. Maar ja... Een WK geeft wel wat extra's, uh, niet alleen het toernooi zelf. Ook de voorbereiding, ook de media-aandacht eromheen. Dat zijn wel ervaringen die je ook meepikt. En ik verwacht niet dat we in een voor-Olympisch jaar met 17 mensen op het WK zullen staan. Maar dat iedereen, iedereen nu in ieder geval wel de kansen krijgt om zich te ontwikkelen. En dan zal langzaamaan die Olympische ploeg vorm moeten gaan krijgen. Oké, okay, Mark, jij houdt even de partij van Grol in de gaten. We gaan even naar Sebastian Timmerman. De slotfase van de achtste etappe in de Ronde van Spanje. Nog 1200 meter en nu is het interessant geworden. Want Ivan Basso is in de aanval gegaan. En uh, goedelt Ivan Basso nog altijd wel een grote naam. Al staat hij natuurlijk wel al op 1 minuut en 32 seconden van de trui van Nibali. Van die rode trui in het algemeen klassement. Maar als Basso aanvalt dan spat die hele groep met favorieten. Spat uiteen waar Nibali nu het werk zelf moet doen. Omdat Tanel Kangert, dat was zijn laatste overgebleven knecht, inmiddels ook eraf is gereden. Nibali in die groep met favorieten nu zelf aan de leiding. Die groep, waar trouwens Laurens ten Dam inmiddels ook uit is gelost... nadat nou, eerder Bauke Mollema dus werd gelost. Laatste kilometer. Igor Anton heeft uh, lange tijd op kop gereden. En die rijdt daar nog steeds op kop, volgens mij. Ja, Anton is nog steeds de leider in de etappe. Daar kort achter rijdt dan Leopold Koenig. Dat is de eerste achtervolger. Dat is een coureur van uh, NetApp. Dat is een kleine ploeg uit uh, Duitsland... die de ronde van uh, Spanje mogen rijden vanwege uh, een wildcard. Het is in Tsjech en die staat staat goed in het klassement, staat maar op 48 seconden ook van de rode trui van Nibali. En die Keunig weet natuurlijk ook, net als de rest van het veld, dat er 10 seconden bonificatie liggen te wachten voor de etappenwinnaar. En bij Nibali stokt het een beetje. Dus de situatie in de laatste kilometer. Anton op kop, daar vlak achter rijdt die Leopold Keunig Anton ziet hem komen, kijkt ook achterom over zijn rechte uh, schouder. Daar kort achter rijdt dat groepje met Ivan Basso en met Dani Moreno, eerder deze Ronde van Spanje al etappenwinnaar. Daar zit ook Thibaut Pinot bij. Daar zit Nicolas Roach nog bij. De drager van de trui En daar zit ook de Belg Bart de Klerk nog bij. En daarachter dus... Het, rijdt dan de groep met de rode truidrager... met Nibali. Keunig is er overheen, Is op en over Igor Anton heen gegaan. Basso rijdt nu het gaatje dicht. Ook naar Igor Anton. Het is nog een paar honderd meter naar de finish. 10 seconden liggen er te wachten dus. Voor de etappenwinnaar. Als dat Keunig wordt, heeft hij... Dus daarna aan 38 seconden voorsprong genoeg. Maar Basso zet nog eens een keertje flink aan met Dani Moreno in zijn wiel. En Moreno staat ook maar op 31 seconden van de rode Leidenstrui. Dus misschien ligt daar wel het gevaar juist voor uh, Vincenzo Nibali. Leopold Koenig, een uh, coureur, lange renner uit Tsjechië in de laatste 200 meter. De aanval nu van Dani Moreno in uh, die uh, witte trui. De Spanjaard die al een etappe won in deze ronde van Spanje. Koenig, of wordt het dan toch gedagd? Dani Moreno. Het wordt uh, Leopold Keunig, denk ik, zit in de laatste meters. Hij wint inderdaad de etappe. Op een seconde wordt Dani Moreno tweede. Dan komt Nicolas Roads over de streep met Pinot, met Ivan Basso en met uh, Bart de Klerk. Hier komt uh, Igor Anton aangereden op 13 seconden. Dan komt Valverde eraan met Joaquin Rodriguez. Zij komen binnen op 19 seconden. Dan is het nog altijd wachten op Nibali. Nibali gaat. Gaat tijd verliezen. Nibali komt binnen op uh, 28 seconden. En dan denk ik dat daarmee die rode trui naar Dani Moreno gaat. Die uh, tweede werd in deze etappe. Dat hij daarmee net genoeg tijd pakt. Hij werd tweede een seconde achter die ja, leopold Koning. Uh, dat daar de trui, de rode leiders trui naar uh, toe gaat. Maar goed, we gaan het eventjes allemaal uitrekenen. En dan komt uh, de bevestiging daarvan zo dadelijk. Etappe winnaar, Dat is in ieder geval wel duidelijk. Komt uit Tsjechië... Hij is voor die kleine netopploeg en heet Leopold Keulich. Ondertussen, Henk Grol in de kwartfinale. Mark Huiziger, heeft hij het gered? Uh, ja, hij heeft gewonnen. Hij heeft uh, Dimitri Peters verslagen. De judoka waar hij vorig jaar op de Spelen verrassend van verloor. Dus die revanche heeft hij binnen. En hij staat nu in de halve finale. Daarin zal hij het moeten gaan opnemen. Uh, of tegen de Tsjech Kerpalek. Waar hij dit jaar de EK-finale van verloor. Dus daar heeft hij ook nog wat tegen goed te maken. Of zei Oezbeek, Saïdov. Maar die partij moet nog gejudod worden. Die, die, gaat, die gaat zo beginnen. Dat is de andere kwartfinale. Ja. Um, maar dat zal uh, later vanavond zijn. Vanaf 9 uur Nederlandse tijd worden pas uh, het finaleblok gejudod. Dus hij heeft nu even rust. Kan hij bijkomen. En dan uh, is hij nog twee winstpartijen verwijderd van de wereldtitel. Vanavond te zien ook via nws.nl en Sport24 met commentaar van Mark Huizenga. We gaan praten over bestuurlijke zaken. Mark, ook daar mag je uiteraard in mengen. Um, opmerkelijk verhaal vandaag in uh, NRC Handelsblad. In de reconstructie schrijft de krant hoe NRC, NSF voorzitter... Uh, door NRC -voor voorzitter door Willem-Alexander en Heijn aan de kant wordt geschoven. Ten verveuren van Camille Eurlings. Uh, de voorzitter is Bandre Bollenhuis natuurlijk. John Volgers van de Volkskrant. Uh, je hebt het verhaal gelezen. Ja. Uh, ja. Uh, uh, is het nieuw voor je eigenlijk? Ja, hier zitten wel een, uh, elementen van nieuws in. Um, kijk, Bolhuis was, uh, was voor zichzelf kandidaat. Erg tevreden met zichzelf. Dacht een aantal zaken geregeld te hebben. Had ook en, veel steun binnen het bestuur, hè? Ja, natuurlijk. Hij is voorzitter van NOC en NSF. Um, maar zijn probleem was zijn leeftijd. Hij is bij mijn weten 66. Mm -hmm. Dat betekent met een leeftijdsgrens van 70... dat hij er over vier jaar alweer uit zou moeten... Uh, dat was waarschijnlijk uh, uh, het punt waardoor hij niet kon doorkomen. Ik hoorde wel uit Belgische kringen rond, uh, rond Rogge. Uh, Christophe de Kepper is de, is de directeur van het IOC. Uh, zijn een goede vriend is een journalist uit België... die tegenwoordig de wielbond aanstuurt, Hans van der Wegen uh, Die vertelde ook wel dat er uh, vrijwel problematiek was... zonder de, de uiteindelijke aanstelling van Eurlings. Uh, Henk Stoudam heeft... Uh, heeft hiervoor een, een, een brief boven het water getoverd... van de hand van Heijn Verbrugge... Uh, wel de, de stille fluisteraar van Jacques Rogge genoemd... en ook ondertekend blijkbaar door, door de toenmalige kroonprins... tegenwoordig de koning... Dat, zei het, uh, uh, ja, dat zij gingen voor een, een andere kandidaat... omdat zij bang waren dat als Bolhuis niet op die plaats kwam... en daar zag het naar uit... dat Nederland dan vervolgens geen IOC-lid meer zou hebben. En dat betekende dat we sinds 2008 van vier IOC-leden... Hein van Brugge, Els van Breda, Anton Geesink... Kroonprins Willem-Alexander op nul zouden zijn beland. En dat vonden zij waarschijnlijk een, uh, een uiterst slechte zaak. Aanvankelijk wilde de Urlings helemaal niet. Sorry? Aanvankelijk wilde Eurlings helemaal niet. Maar hij moest. Nee. Ah, dit van Eurlings is haast niet te begrijpen. Ik bedoel, uh, de man werd uh, plotseling gepresenteerd als leider van Olympisch Vuur. Dat was de club die Nederland naar de Spelen van 2028 zou moeten voeren. Mark Huizinga maakte nog deel daarvan uit. Wij zagen de man nooit ergens, nadat hij was uh, benoemd als voorzitter. Misschien zag Mark me nog wel eens ergens. Maar wij, wij journalisten die ook op veel plekken rondlopen... kwamen Camille Eurlings nooit had tegen. Hij had ook weinig met sport. Hij heeft alleen niets met wielrennen. Uh, hij komt van Valkenburg. Zijn vader was, dacht ik, iets in het, uh, in het comité... dat verschillende WK's wielrennen naar Valkenburg heeft gehaald. En uh, er, wordt, er werd wel gesproken van een, uh, van een gesprek tussen Willem-Alexander en Kami uh, Eurlings bij het WK-wielrennen van vorig jaar in Valkenburg. Dat zou beslissend zijn geweest voor uh, laten we zeggen, de komst van Eurlings naar, naar het IOC. Maar uit dit verhaal blijkt dat hij pas op het allerlaatste moment... onder grote druk is overgehaald om het toch maar te doen... omdat we in Nederland geen enkele andere kandidaat zouden Onbegrijpelijk, hebben. Dat is vind jij? Ja, ik vind uh, Eurlings... Ja, hij was ook kroonprins van CDA. Ja. Maar of dit nou zo'n... Uh, Waarom hebben we een, geen andere kandidaat dan? Ja, die blijkbaar vond uh, Rogge, uh, de, de jongelingen van de hoge band... Uh, uh, Esther Vergeer en Richard Kajacek, uh, was nog te actief bij de sport betrokken. Mark of... Huizenga, jij hebt gewerkt ja, met ja. Camille Eerlings in dat Olympisch vuur. Ja, je iets over hem um, kijk, Camille Eerlings is natuurlijk niet iemand die van origine uit de sportwereld komt. En uh, dat is misschien wel het grootste kritiekpunt geweest uh, toen zijn uh, mm. aan, aanstaande benoeming uh, bekend werd. Um, heeft natuurlijk wel uh, nu de afgelopen jaren wat voorwerk binnen de sportwereld gehad. Met Olympisch Vuur. Maar ja, noem mij een, een prominente naam uit de sportwereld. Die de bestuurlijke ervaring heeft van een uh, minister. Uh, van een, uh, uh, het leiden van een uh, multinational. Um, wij hebben blijkbaar niet de ideale kandidaat. Uh, is Camille Earlings de ideale kandidaat? Nee, daarvoor mist hij eigenlijk een beetje ja. de, de sportachtergrond. Maar hebben we de ideale kandidaat? The best of both nee, worlds die hebben is we ook de. nog niet. Nee, je komt, je komt... Jij er wel in ja. John. Nou, komt... Kijk, ik ben zelf altijd een, een vrij uitgesproken fan van de figuur Joop Alberda. Die, die, die op de coachbank heeft gezeten, opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding. Uh, uh, veel bestuurlijk werk gedaan en NSF naar een ander niveau gestuurd. Uh, buitengewoon wel bespraakt, uh, bevlogen voor sport. Kortom, heel veel goede eigenschappen. Om op die plek te komen. Hij Heeft bovendien visie. Hm. Want het is een, een gezelschap stoffige mannen. Het uh, IOC durf ik hier wel te beweren. Wordt steeds minder toch? Ja, nou, er komt er eindelijk een van 39 in. Camille Ullings, dat zal een geweldige verjongensoperatie betekenen. Maar nee, nou, het is gewoon een, een club van uh, oudere mensen. Uh, ja. En daar hebben ze in de tijd een toch wel geprobeerd op te lossen door die 70 in te voeren als leeftijdsgrens. Ik kan je vertellen dat onder de zes kandidaten van het IOC... is er eentje, meneer Oswald uit Zwitserland, de roeibaas... die heeft voorgesteld, jongens, we leven in een veranderende wereld. Mensen worden steeds fitter, we gaan terug naar 75. Dat zal hij meteen invoeren wanneer hij voorzitter wordt van het IOC. En hoe oud is hij zelf? Richting op de, de 70? 66, ja, ja. Uh, ja, ja. Oswald, dus niet te vallen. Er hockeyers die, die iets na hun carrière... Zij gaan doen waar uh... ah. je... André Bolhuis. Ja, <laughs> Stefan Veen. Hij uh, is een hoge jongen bij de Rabobank. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch een ja. naam waar je wel mee aan kunt komen? Of, of, ja. of niet? Ja, blijkbaar ja, van dat denk ik uh... ook. Ja. Blijkbaar ja, vond Rogge het, dit een ideale uh, kandidaat. Het is een Kal in Kruik he, dat Urdings het wordt. He. Ja, dat is. Wim Alexander, dan weer wel erg goed geregeld voor Nederland. Op 10 Op, september in uh, Buenos Aires wordt hij uh, volgedragen. En dat is misschien is het wel blokvoting. Dan wordt hij meteen, uh, dan wordt meteen afgehamerd en is hij lid van het IOC. Die gaan best gaan veel vergaderen. Als, als, als, hij, als hij er als hij ergens is, als hij ervoor staat, dan is hij enorm enthousiast en vol passie. Ja. Eigenlijk uh, uh, zoals Erika Terpstraat het ook altijd ja. stond voor de ja. sport. Um, maar uh, inderdaad hoop ik dat dit IOC. DOC-lidmaatschap ook hoog op zijn prioriteitenlijst staat in want zijn wekelijkse bezigheden. Hij is uh, natuurlijk de bezigheden. hoogste baas bij Kalen. Ja, hebben. en dat lijkt me dat je daar ja. ook wel je handen vol aan hebt. Dus ik hoop dat, want hij zit daar niet alleen voor zichzelf, hij zit daar, vind ik, namens Nederland, uh, dat dat voor hem ook een belangrijke plek heeft en dat hij dus uh, die belangen ook goed zal dienen. Ja, we gaan naar een andere uh, top, uh, hoewel ex topsportbestuurder, hoewel ex-topsportbestuurder, Doek de Terfse. Vorige ja. week zag het er heel somber uit, uh, lag onder vuur vanwege zijn betrokkenheid bij de nieuwtebouw schaatshal. Zijn positie was wankelijker dan ooit, maar toch werd hij niet weggestemd. Maar gisteren stapte hij zelf op. Niet vanwege de soap rondom de ijsdome, maar vanwege de harde kritiek van de schaatsers. Bijvoorbeeld van Sven Kramer. Er is vooral bij de atleten gewoon heel veel uh, ongenoegen. En dan spreek ik niet eens van mezelf... maar dan heb ik het gewoon over, over de, over de atletenvereniging in zijn algemeenheid. En uh, ja, daar wordt gewoon heel weinig naar geluisterd. En uh, ik heb soms wel het idee dat de, de, de directie... Uh, van de KNSB soms gewoon in, in de tank zitten bij het bestuur. Uiteindelijk moet een bestuur ja, moet een directie aanstellen... en ze hun gang laten gaan. ons, ze hebben vertrouwen in de directie, normaal gesproken. En, ja, de, ik denk dat, het, dat er te veel naar hen wordt gekeken... en te veel mee wordt bemoeid. En Dat is, dat is denk ik niet uh, hoe ons een bestuur uh, zich zou moeten opstellen... richting de, de dagelijkse directie.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 Ja, Sven Kramer is hard, heeft harde kritiek. Ja, mijn idee. Uh, wat vinden jullie van uh, de kritiek? John Volkers of uh, Maarten Wijfels van het AD? Nou ja, ik, ik we vertelden net even dat uh, onze krant heeft dat uh, op de voet gevolgd. Karel Mureau, een collega van mij, die ja. publiceerde vorige week zaterdag uh, het eerste verhaal uh, rond deze zaak. Mm -hmm. En uh, nou ja, die, die legde mij voor de uitzending ook nog even uit hoe dat nou gegaan was woensdag. En hij zegt "Kijk, aan de ene kant uh, toch wel begrip voor de, voor de actie van, van Kramer... Want uh, er zijn inderdaad veel dingen die, die, die, die niet kloppen of, of moeizaam zijn. Alleen. Het enige, hij zegt de enige kanttekening die ik wel zou willen maken is dat als er woensdag zo'n vergadering is en Zijn Kramer is weliswaar op trainingskamp, maar wel in Nederland op trainingskamp. Dan ja, kom dan op dat moment langs. En met open vizier gewoon aan wat je, wat je te zeggen hebt. En nu ja. werd het een dag later, waardoor het... Ik vind dat, een dat, ja. dat vroeg me ook wel interessant... om het even aan Mark voor te leggen. Hij was op trainingskampen, hij trainde tot zeven uur... en die vergadering begon om, begon om half zeven. Kan je dat dan niet even iets naar voren schuiven? Als je het zo Als je belangrijk Als in, dat, uh, in dat, die richting, uh, in zijn geval nou ja, bent. Hoe ik, belangrijk is dat? Ik, ik weet ook niet of, uh, of Sven dus die dag eerder al... Uh, op de dag van die ledenvergadering... al bewust uh, dacht van... Ik ga uh, vertellen hoe ik erover denk. En dan heeft dat als gevolg dat uh, Doekle Terps daar gaat verdwijnen. Ik <laughs> weet niet of hij er dus zo bewust uh, dat, uh, aan het plannen was, zeg maar. Nee, maar ja. wat, wat ik me afvroeg. Hij zei, ja, sorry, ik kan niet bij de vergadering zijn... want ik ben in voorbereiding op Sochi. Nou, dat is een belangrijk. belangrijke. Dan begrijp je dat het belangrijk is. Maar is dat, kan je dat echt niet zeggen? Nou, het Stop een eerder, het, het is lijkt zo? van de buitenkant natuurlijk een beetje flauw. Want het, ja. is, uh, het is nog vijf maanden tot Sochi... Daarom. En je zou denken, Wolf, Hezen, Utrecht, dat is wel te doen. Dat gevoel had ik zelf ook wel. En dat had, had hem tot een grotere vent gemaakt. Maar hij durfde wel zijn kritiek te uiten. Uh, en hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Kijk, deze persdag van zijn ploeg, TVM, was uh, twee maanden tevoren gepland. En, en dat, had, dat was nog niet eens bekender dan een ledenraad zou zijn. Dus dit, dit kwam bij groot toeval allemaal achter elkaar. Sommigen dachten dat een spindokter hier achter nee, had nee, gezeten. Nee, nee, dit was, dit was puur nee. toeval. En dus de ja. volgende dag nadat wij allemaal die avond tevoren... daar in, in Utrecht in het bondskantoor van de KNSB ja. hadden gezeten... en, uh, en Terpster hadden zien ontsnappen met een beroep op zijn integriteit. Want zo heeft hij zichzelf over alle problematiek heen weten te zetten. Hij zei, uh, de ledenraad uh, twijfelt niet aan mijn integriteit. En toen ze dat zeiden... Ja, was ik uh, overtuigd dat ik kon aanblijven... en uh, met volle kracht vooruit uh, kon gaan werken. Ja... Bij elke vergadering met een stelbestuurder, als je dan zegt van, twijfelt hier iemand aan mijn integriteit? Nou, dan ben je een gedurfde jongen, hoor. Als je dan zegt van, ja, ja Doekele, jij deugt niet, jongen. Dat, dat gaat niemand zeggen. Maar daar ging het ook niet echt om, hè? Nee, maar daar nee, maar heeft hij het heeft, naartoe gedraaid. Ja, hij heeft het zo gespeeld dat, dat die vraag op tafel kwam. Maar ja, dat is, dat is een vraag die je maar nou... Maar het was is een die, uh, ja. die ja. zo weet weg te komen. Na afloop ja. spraken we Jochem ja. uit de hagen in de hal, uh, beneden, mm -hmm. bij vertrek. En die was uh, op dat moment al behoorlijk aangedaan over de rol die Doekele Terpstra daar speelde dat hij het op integriteit had gegooid... dat het alleen maar over de ijsbanen was gegaan... dat er geen mogelijkheid was geweest in deze le ledenraad... Wat het, wat het parlement van de schaatswereld is... om te spreken over uh, alle mindere zaken... Uh, van de laatste jaren in de schaatswereld. En dat zat echt hoog. En het kan niet anders dan dat de ontevredenheid van hagen uh, Sven Kramer die ochtend daarna heeft bereikt. En toen is hij, is hij in, die pers, uh, in dat persgesprek losgegaan. Ja, en dan heeft hij dus klaarblijkelijk heel veel macht. Ja, maar dat zie je natuurlijk vaker. Het is, vaker, ja, het, het is, maar het is frappant het dat er natuurlijk een hele organisatiestructuur is... en een ledenraad en een vergadering ja. waarin besloten moet worden... blijft iemand wel of niet aan als voorzitter. En de Maar uiteindelijk van, uh, van is het gewoon één dag later iemand anders... Uh, die dus uh, in zijn eentje kan zeggen... John Volkers. Ik heb het vergeleken vandaag in mijn analyse in mijn krant... Uh, met de zaak Kruif en Ajax. Ja. Ja, als Kruif iets zegt dan wordt het verdraaid lastig om overeind te blijven. Bij Ajax hebben ja. ze heel lang vastgehouden aan hun zetels. Ja. Toch hebben, hebben ze moeten verdwijnen. Jij hebt die zaak goed gevolgd ook. Ja. Wat, uh, was het onvermijdelijk zijn vertrek? Nou, het was niet onvermijdelijk geweest. Uh, Heeft hij zulke heb... grote fouten gemaakt dat hij weg moest? Nou, Het beleid van de KNSB is de laatste jaren niet sterk. En dat, dat, dat, is, dat is te herleiden aan de, aan de start van Doekle Terpstraat... die het rapport van Arts Schenk opgesteld door Patrick Wouters, door Rintje Ritsma... door Artschenk, door Riemer van der Velden. Allemaal mensen bij elkaar gezocht... om een verstandige constellatie voor de schaatsbond te vinden. Dat rapport is bij de entree van Doekele Terpstra de gezochte voorzitter, is zo in de prullenbak gegooid. En Doekle heeft zijn eigen bestuursvorm geschreven. Ja, vanaf dat moment kon je erop wachten dat, uh, dat de dag heeft. dat het wat minder zou gaan dat ze op zijn scalp zouden jagen. Ja. Hij heeft ook goede dingen gedaan, hè? dat heb je ook zelf geschreven. Inline skaten, uh, short track. Nee, dat gaat helemaal niet zo goed, dat inline skaten. Het short track gaat goed, maar dat is de inbreng van Jeroen Otter. Maar bijvoorbeeld inline skaten, ze hebben de SBN Nederland overgenomen, Skatebond Nederland, de KNSB, en belooft bij de fusie om het inline skaten nog, uh, het op te sturen naar nou minimaal hetzelfde uh, en liever hoger niveau. Dat is op dit moment niet echt aan de orde. Er zijn gewoon uh, de, de, de Bondscoach, uh, Desley Hill, had een heel fijn contract, werkte geweldig met al die, uh, die inline skaters. Haar contract is uh, met meer dan de helft teruggeschroefd. Dat lijkt me niet overeenkomstig. De fusie overeenkomst in de schielenwereld heerst echt heel veel onvrede okay. ten opzichte van de KNSB. Um. Hoe moet het dan verder? Het uh, zijn perikelen die komen in een paar maanden voor Sochi. Uh, hebben sporters daar last van, Mark? Als, uh, als nou, een voorzitter op opstapt? Um, ik zou er geen last van hebben. Dat Nee, want, uh, plan, Ik bedoel, uh, Sven en alle andere die gaan morgen echt wel weer een training maken. Ja. En die hebben een wedstrijdprogramma. Uh, en dat ligt, klaar, dat ligt allemaal klaar tot aan Sochi. Uh, er is natuurlijk even wat uh, gedoe geweest over de, de kwalificatie eisen. Maar uh, daar gaat deze kwestie nu ook niet om. Um, dus die weten gewoon precies nog wat ze moeten doen tot aan Sochi. En um, dat maakt het niet zo heel veel uit wie dan nu voor uh, uh, uh, Sochi in ieder geval wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, we gaan okay. echt door. De tijd vliegt werkelijk. Dus ik we wil nog even hebben over de selectie van het uh, Nederlands zelf dan. Want opnieuw ontbreekt Westie Snijder in die selectie. Van Gaal, Louis Vergaal maakte de spelers bekend... die we volgende week tegen Estland en Andorra uh, kunnen zien spelen... en dan kwalificatie voor de WK al kunnen veiligstellen. Opnieuw ontbreekt dus Westie Snijder En ook Nijder de Jong is er niet bij Louis Van Gaal. Uh, natuurlijk uh, uh, zou ik spelers mee kunnen nemen...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 die hebben wij niet nodig en zeker niet tegen landen als Estland en Andorra. Maarten Wijfels van het AD. Uh, Maarten, ja, wat voor boodschap is dit nu voor de jong en voor snijden? Nou, Dat ze al... toch wel mee gaan, starten? Nou, weet je wat het is? Um, het gaat nu in de algemene zin over uh, speler A wel of speler B niet. Maar nee. het, je moet het grotere geheel zien en... Als je, het, als je het gaat duiden, dan, dan twee jaar geleden hadden we het EK. Nou, toen is ze voor de, voor eigenlijk met de oude groep nog één keer gespeeld. En iedereen was daarna wel van overtuigd, er moet verjonging komen, eh, vernieuwing. Nou, van Gaal heeft dat gedaan. Dat is een jaar lang, heeft hij daarin geïnvesteerd. En nu was het moment, deze zomer, wat... wat ja, een cruciale zomer. A op de transfermarkt en B in de voorrondes van de Europese toernooien. En wat je nu ziet is dat op de transfermarkt hebben spelers zoals Marco van Ginkel. Een talent heeft een keuze gemaakt voor een club waar die niet aan spelen toekomt. Andere spelers bijvoorbeeld van Feyenoord zijn niet getransfereerd. Waardoor ze nog steeds eh, in de eredivisie spelen. En de clubs in Europa zijn er eh, nou, bijvoorbeeld Feyenoord ook weer zijn uitgeschakeld. Dus het hele idee van we gaan aan een nieuw team bouwen en die jongere spelers worden beter en beter en beter richting dat WK, dat staat nu onder druk. Aan de andere kant heb je die oude garde die nog steeds speelt, maar ja, willen we dan ja. in Nederland zelf al wat straks, uh, zeg maar met allemaal dertigers weer gaat spelen die ook nog twee jaar ouder zijn dan twee jaar geleden op het WK. Ja, dus nou, ja. dat, dat geef jij het antwoord? Is? Nou ja, ik, ik, ik, ik weet het op dit moment niet en ik denk dat Van Gaal... Ja. Hoe is hoe het klimaat zit. in Brazilië tijdens dat WK? Ja, natuurlijk bloedheet. Dus je, het heeft geen zin om met een oude ploeg daarheen te gaan. Top Alleen -spelers, ja. de jongeren moeten natuurlijk wel progressie boeken. En dat, dat staat onder druk dit seizoen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd of hij aan zijn lijn zal kunnen vasthouden... met spelers die... Ja, die... Nee, ja, do, Doe me denk denken even teruggrijpend naar het WK van 1994 Dat was in de, in de Verenigde Staten. En toen werden Rijkaard en Koeman en, en zo ja. meegenomen. Uh -huh. en die hadden echt ongelooflijk veel moeite met de hitte daar. Dat, ja, dat bleek plotseling spelers ja. op hun retour. Klinkt heel hard, maar... Dus kijk, en, en Nigel de Jong wordt nu, wordt nu genoemd deze week. Hè. Maar um, als je ziet hoe hij bij AC Milan speelt... speelt hij in een ploeg die heel verdedigend speelt. Uh, hij speelt op het middenveld in, in, in een kleine ruimte. En wat hij doet, hij speelt hem altijd naar iemand van dezelfde kleur. Prima. <laughs> alleen, het Nederlands Elftal wil iets anders. En dat wil de KNVB, wil het publiek. En... Ja, ja, dat wordt ja. toch interessant hoe dat verder gaat. Mis jij nu spelers die jij uh, wel zou hebben verwacht? Nou ja, kijk, van mij, van mij persoonlijk mag Sneijder er best bij. Alleen, ik snap ook wel dat Wesley Sneijder is iemand die moet je. Die is nou eenmaal een, een karakter die moet je tot op het bot tergen. om er het beste uit te halen. En als je nu tegen Sneijder zegt, joh, kom er maar weer bij. dan, dan dus bestaat de kans dat hij denkt, ja. Ik ben er alweer. En ja, dus dat, dat, dat wordt een toch een, een, een strijd en ik, ik, ik ben benieuwd hoe maar hoe ver volgend er, jaar was hij denk je is... ik, ik twijfel erover. Ja. Ik ik, ik zou ik twijfel, wel wat zijn uh, hè. Nou ja, het ligt er maar aan. Als je als kijk als het punt is als een speler als Adam Maher als die zich doorontwikkelt, dan heb je een speler die en de creativiteit van Snijder heeft en wellicht uh, het, het, het, het, het loopvermogen om, om iets meer terrein te ja. bestrijden. Hmm. En dat wordt interessant. Alleen als die niet doorgroeit, ja, wat dan? We gaan uh, een ander voetbalonderwerp nog even in. Want er is, uh, dat hoorden we ook al in het uh, journaal van vijf uur, bewijs dat ook voetbalwedstrijden met Nederlandse clubs zijn gemanipuleerd. 2009 werden vier wedstrijden in Nederland beïnvloed. Dat zegt tenminste een Duitse Officier van Justitie, Andreas Bachmann. We hebben hier in Deutschland Telefonüberwachungen durchgeführt. We hebben die Telefonüberwachung ook teilweise van der niederländischen Behörden in de Niederlanden durchgeführt. En op grond der Auswertung der Gespräche sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir insgesamt aus dem Jahre 2009 vier manipulierte Spiele von holländischen Mannschaften haben. Ja, Nederlandse uh, wedstrijden, vier Nederlandse wedstrijden, zijn dus gemanipuleerd. Schrikken jullie daar nog van? Maarten, Ja, John, nou ja Maarten? Ik ben altijd zo benieuwd wat, Mark. Hoe, dat, hoe dat dan precies gaat. Hè? Je hebt er 22 ja. mensen op het veld, je hebt een scheidsrechter, je hebt trainers. Nou, je kan ook de eerste gede kaart pakken. En, uh, of, uh, ja, eerste oh, corner. Dingen. Ja. Ja. Eerste bal uit. Er wordt een gekste bedraag opgezet. Ja, nee. heel interessant. Ja. Maar dus eigenlijk nou niet echt schokkend qua competitievervalsing. Ik bedoel, nee. het is niet goed natuurlijk, maar... Ik geloof er niks van dat dat echt iets, iets heel wezenlijks is gebeurd... wat, wat de competitie heeft beïnvloed. Er nee. we zijn wel wedstrijden verdacht geweest, dus... Ja, maar... Ja, toch, maar, maar de, de, de kripoog, hè destijds. Tegen, uh, die, die, ja, die dat was Zagreb Ajax. Ajax. Ja, nee, maar Zagreep. dat was Europees, maar Zagreep, uh, hij zit toch het het het het het het het... over de eredivisie? Ja, ja, ja, ja, het ja het maar bedoel, we hebben het over, hoe kan je wedstrijden... Jij zegt, wedstrijden zij zijn niet meer nee, nou, moeilijk Nee, nee, ik bedoel, maar... in de eredivisie. In de eredivisie... Ja, is dat moeilijker dan, dan Europees? Dat weet ik niet, maar... Ja, in Nederland het goed, misschien zijn we met z'n allen naïef en worden er wel wedstrijden ja. beïnvloed in de eredivisie. Maar ik, ik... ik heb je wel eens ja. vaker het verhaal verteld dat, dat uh, Chinese gokbazen erg bezig waren met de IJslandse tweede divisiecompetitie. Omdat die wedstrijden betrouwbaar waren. Daarvan wisten ze zeker dat niemand was omgekocht. Niemand sprak waarschijnlijk IJslands. Uh, dus da daar kon je geld op zetten. En, en alle andere wedstrijden in Europa waren blijkbaar minder betrouwbaar. Ik snap dat wel, van de Hongaarse competitie ja, en de Roemeense ja. competitie. Ik zou er geen cent op zetten. Maar, uh, ja, Nederland... Ja, het is ook een beetje... De Nederlandse prof is... Iemand zei gisteren van de KNVB nog... De Nederlandse prof is gewoon goed, ver, goed verzorgd. Financieel. Uh, uh, alles klopt wel in Nederland. En bijvoorbeeld in de competitie als de Belgische... heb je uh, de, de salarissen. Er is, er is geen minimum, minimum salaris... Nou goed, Geraad, hier, ja. loon, dat is allemaal veel, veel, veel minder geregeld. Veel ja, We hebben hier Ivan van Duren gehad. Een ja. van, de, van de schrijvers van het boek over uh, omkoping in voetbal. Ja, Die was toch wel klip en klaar over dat het ook in Nederland zou bestaan. Dus ja, maar ik, ik in, de, in, de, in, de, in de eredivisie. Ja? ja, en dat is dus echt. De, zou het niet de, de, de uitslag van een ah, ja. wedstrijd dus echt anders. wordt. Dus we hebben, we hebben een wedstrijd in de Eredivisie. En doordat er van tevoren wat afspraken zijn gemaakt, wint niet de ene partij, maar de andere partij. Ja, ik zou, het zou het zover wel, echt, ja. uh... Ik denk dat Judo veel makkelijker is voor omkoping wat dat betreft. Je gaat liggen en je hebt die partij verloren. Zo is het toch? Ja, maar je, dan ben je ook maar in je eentje. Hoor. Je ja, er ook te kopen. Ja. Maar als je toch <laughs> 22 mensen op het veld hebt staan, ja, dan is het toch lastig. Ja, lagen. ik we, we koop het de, in ieder geval de keeper om. De, keep, de keeper is toch altijd de meest gezochte persoon wat dat betreft. Het ja, zijn merkwaardige blunders. Ja. Ja. Ja? Heeft zo die, die bal zomaar nee, laten uh, gaan uh, tegen AC Milan? Huh? Nee, Had ja. hij hem uit moeten tikken? Ja. Ik denk dat dat er niet ja, maar maar aan, de, is de aan dit, komt, zo, aan dit, dit soort, we lachen hier nu ook allemaal, ja. maar aan als dit soort twijfel in de grote voetbalsport komt, dan is, dan is het ten dode opgeschreven. Want dan vertrouwen we niets meer. Nee, dat klopt. We gaan oh. aan het einde breien, eh, jongens. de uh, Wijfels van het AD, John Volkers van de volksstand en Mark Huizenga. Uh, ik heb ondertussen nog wat uh, uitslagen voor u. Borussia Mönchengladbach tegen Werder Bremen in de Duitse competitie. Uh, gefixt of niet gefixt, maar het is 4-1 <lacht> geworden voor Gladbach. Hannovers. <lacht> 96, Mainz ook 4-1. Dat kan, kan misschien niet. Nee. Wolfsburg, Hertha 2-0. <laughs> Nuremberg Augsburg 0-1. En HSV wint met 4-0 van Braunschweig. En één doelpunt gemaakt door Raphael van der Vaart. Hij zit wel bij de selectie van Louis van Gaal. Vanavond om half zeven nog Schalke 04 tegen Bayern Leverkusen. Bayern München staat gewoon aan de leiding met 10 uit 4. Daarachter Dortmund en Leverkusen met 9 uit 3. In Engeland is er ook gevoetbald. Manchester City tegen Hull City werd 2-0... Newcastle United Fulham 1-0. West Ham United Stoke City 0-1. Cardiff City tegen Everton 0-0. En Norwich City, Southampton 1-0. Einde van Langslijn. Heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het Sportforum. Zometeen zijn we weer terug om 7 uur met Langslijn. Als altijd gepresenteerd door Ronald Boot. Wij wensen betreft nog een hele fijne avond en een mooi weekend. Dag.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 en klassen apart Citroën creatief technologie Dit is Radio 1